Als het goed is, iedereen heeft uh, zo'n tekeningje bij de les. We hebben dat een beetje zo so gemaakt, een tekening alvast. Omdat hier geen boord meer te zijn. Ik weet niet waar het boord is. Misschien is er wel, maar doet er toe. We hebben dat gemaakt, zo'n tekening. Uitgewerkt. Kijk wat naar deze tekening. Iets wat. Bijzonder, bijzonder diep is en wat jij kan alleen maar zien via de hele getal. Goed kijken nu. Absolute concentratie. Ook wat ik nu hier laat zien is uniek absoluut. Wat, wat nergens kan je vinden. En dan zal je ook begrijpen uh, wat Yeshua is en wat is de kracht van Yeshua in de Hebreeuwse letters zelf. Goed kijken naar die lettertjes. Ik heb het genoemd, deze tekening, wie Yeshua ontvangt, ontvangt mijn vrede. Hashem zegt, Hashem zegt in de Torah, in de, de, de, de profeten ook spreken namens de schepper. Dat de schepper zegt dat hij belooft aan zijn volk, betekent aan ieder die hangt aan het heilige, die ieder uh, die wil uh, het doel van de schepping, uh, streek naar het doel van de schepping, dat die ontvangt mijn vrede, die ontvangt de schepper, zegt mijn vrede, de vrede van wie van de Vader van Yeshua. Deelde. Maar wij horen ook. Yeshua zegt tegen zijn leerlingen tot ja, ik, ik, geef u mijn vrede, ik geef jullie mijn vrede, mijn vrede dus, van Yeshua. Oh, wat moeten we begrijpen dat? Ja, dat ook vaak in de, in de christendom, christendom ook, ook gezegd wordt, de vrede, vrede, ah? vrede zijn met u en dan betekent dat, zegt men dat ook vrede in, in Yeshua. Dat zeggen zij ook, dat, is, dat, dat klopt wel, maar men weet niet waarom en men weet niet omdat men ten eerste... Kijk nou goed naar de Hebreeuwse letters en je zal iets zien wat, iets wat buitengewoon alles is uh, en wat men niet uh, ziet. Nog het Joodse volk is ertoe in staat, want zij begrepen het niet. Nog eh, anderen, omdat zij kunnen niet doordringen door Yeshua. En daarom kunnen zij ook de Heilige Geest niet ontvangen. Je kan leren de Torah hoeveel, hoeveel 50, 30, 30, zoveel jaar als je wil. Als je Yeshua niet ontvangt, vergeet maar geen Heilige Geest kan de mens binnenkomen. En ook als iemand zegt alleen maar: Ik geloof in Yeshua, maar hij doet niets. Dan ontvangt ook geen Heilige Geest. En nu gaat het goed opletten. De eerste, dus de eerste is: Gaan we bekijken wat betekent dat? Mijn vrede. In de Heilige Taal. In de Heilige Taal betekent slomie, Shalom. Ja, slomie. Mijn vrede. Goed opletten. Probeer elk woord. En goed kijken naar deze tekening. Naar hoe dat geschreven wordt. Als je kijkt, Shlomi betekent mijn vrede. Ja of niet? Dus de, betekent mijn vrede betekent is, is de vrede van Hashem. Oftewel, de vader van Yeshua. Let op, waarom, waarom zeggen we de vader van Yeshua? Hoe weten we dat het de vader van Yeshua is? Let op. Want de, het woord... Shlomi, goed kijken naar het woord Shlomi. Kijk, hier gaat Jeshua jezelf jou aan jou zichzelf onthullen. Niet gewoon uit de lucht, maar hier, als je kijkt naar het woord Shlomi. Het woord Shlomi betekent mijn vrede. Dus betekent, en als je dat, de hele gematria, de gematria, de getalwaarde van mijn vrede is 386. Dat is de gematria van Yeshua. Dus, met andere woorden, mijn vrede, Yeshua is mijn vrede. Dus, eigenlijk, hier is dit. En, dus, mijn vrede, de scherper zegt, dat is, uh, is Yeshua, is de gematria Yeshua. Dus, met andere woorden, wie Yeshua ontvangt, die ontvangt mijn vrede. Dus, waarom op mijn vrede? Is dezelfde gematria als Yeshua. Dat is de hint. En nu gaan we verder. De tweede. De, punt, de tweede punt. Slamie. Uh, Oké, okay, dat heb ik dus op zo'n streepje gemaakt of een paaltje. Dat Yeshua, dat is dezelfde gematria als Yeshua. Dus. En dan, Slomies, je, dan heb ik onderaan twee, twee, uh, het woord Shalom bestaat uit twee. Ik heb het verdeeld in twee woorden. Shalom en plus Jude. Shalom is de vader. Kijk, shalom is niet Yeshua. Shalom is absolute sereniteit. Wat is de sereniteit zelf? Het licht zelf. Niet de mens is shalom, niet ook de kli. Self is shalom, duidelijk. Want Yeshua zelf had gezegd dat. Noem mij niet goede. De goede is alleen mijn vader, is de goede. Betekent, shalom komt alleen van mijn vader, zei Yeshua, duidelijk. Dus shalom is vrede. Heel zijn, dat is de vader. En. Yeshua is tien sferot Jude, is tien sferot van de kliketer. Ieder is het? Ieder tien sferot van de kliketer Jude is tien. Tien sferot van de kliketer is aan het einde van de Shalom, dus alles wat aan het einde betekent en een omhulsel aan wat datgene wat binnen is. Ieder hoort het? Dus Shalom en dan is het tien sferot van de Keter, dus Keter van de Keter, de Keter, Hochma de Keter, Binade de Keter, en alle tien van de Keter. Dat is Yeshua. En Shalom is de Vader. Tot zien we hier dat de Vader is in Hebet in Yeshua. Ieder is het, ieder is het beetje mijn akord. Nee, no. gelukkig. Dus <laughs> dan zien we ook dat, zien we ook allemaal dat in Yeshua sit Shalom. Ja of niet? In Yeshua kunnen we nu zeggen dat In Yeshua zit Shalom, In Yeshua zit vrede? Ja of niet? Want, want shlomi, Shalom plus Jud is Gematria Yeshua. Dus dat is Yeshua. Maar Yeshua zelf, op zichzelf genomen, wat we, we dan. Wat hebben we dan de gematria Yeshua? Betekent Jut Sferot van Yeshua plus de inbedding van zijn vader in hem. Dat maakt Yeshua. Iedereen ziet wat Yeshua is nu? Yeshua is dus niet alleen de tien Sferot, zoals so wij eerst uh, hebben gewoon gezegd, eenvoudiger weg, dat is tien Sferot, dat is de keter. Dus tien Sferot van de keter. Maar. Ook een deel, de vader die in hem de vrede, shalom, de vader die is ingebed in Yeshua, dat samen heet Yeshua, dat samen heet Reding. Dus de Reding is shalom plus Yeshua. Dus de Reding is, is de vertaling van, sh, van Yeshua. Dat is, wat is dat? Dat is Yeshua. Dus eerst. Komen wij naar Jeshua, naar Jeshua, en dan binnen in Jeshua, door het bekleiden van Jeshua, daar ontvangen wij shalom via Jeshua. Dus met andere woorden, hier zeg ik: In en door Jeshua is mijn vrede, of ontvang ik mijn vrede wat hetzelfde het is. Hier, ik vraag jullie... bestuderen deze... gewoon mediteren over deze... tekening. Zeer diep mediteren over deze tekening. En verinnerlijken dat... naar krachten en die lettertjes. Gewoon... die letters moeten... branden voor je. Ja, die letters gewoon... Voor mij is het zo, ik loop gewoon ergens in een park, gewoon vertel ik het zo, niet alleen over mij, niet mijzelf, maar over, dat misschien voor jou is het, voor jullie zou dat een tip zijn. Ik loop bijvoorbeeld met mijn vrouw, we gaan wandelen, veel. Ik kan nu wel goed wandelen. Ik uh, kan nu bewegen, ben ik veel bewegelijker geworden. Uh, al mijn vet heb ik... Uh, uh, teruggegeven via Yeshua, dat is het niet meer, Dus alles wat Citra Achra aan mij had gegeven via de Citra Achra. Allemaal is weg, Maar. Want alles moet verbranden, precies, al het vet moet je verbranden, Kabbalah is niet, ik kan niet liegen in de Kabbalah. begrijp je? Alles wat ziet, ja, in ben, ja, te, te veel, rond jouw midden of <coughs> andere dingen, Dat je, mee, moet je overwinnen. Dat betekent dat er zijn dingen die je had gegeven aan de citra, ach, dat moet je werken. Het is niet aan je lichaam werken om, om alleen maar schoon, mooi te zijn. Ook dat is niet, niet, niet gek, want alles moet overeenkomen uh, alles is nodig, alle facetten van het leven belangrijk zijn, maar moet je opletten dat wat je eet, je kan je goed, alles doen maar vet moet je verbranden alleen maar een klein beetje hebben wat het, het, absoluut strikt noodzakelijk is, want wij moeten ook iets geven aan je draagt, een botje ja, een botje voor een hond um, de derde en u kijk naar, naar, naar de derde. Kijk de nu, de, nu naar de derde, naar de derde, naar de derde punt. Shlomi. Hetzelfde woord Shlomi. Ik zou nog verder gaan met verder dan vier, maar laten we nog vier alleen voorlopig vier. Dus de derde punt. Shlomi, de naam Shlomi. We weten dat het Yeshua is en als je dat verdeelt nu anders in twee andere woorden, je verdeelt die die vijf letters op de manier dat het eerste drie is niet drie, Shin, Mem, Vav, één woord, en Lamet en Yud, de tweede tweede woord. Wat hebben we dan? Shmo betekent zijn naam, en wij weten dat Shmo betekent machút, de machút van de absolute. Maar betekent ook zijn naam, dus de naam van wie, van de Vader, van Hashem. En lie betekent aan mij. Wat betekent dat? Met andere woorden, Shlomi, dat betekent Shlomi is gematrie Jeshua. En Jeshua zegt, van de kant, van het perspectief van Jeshua, Jeshua zegt. They nam, is the name of the father is me Yeshua And what Yeshua had said. Alis heeft Hashem anme, anme An may Hechaefen, Annay and Yeshua. And it's the cater. The cater on fang alles. And that is what we see. Shmo Li. The name Zay The nam, name from Hashem is Li. An mayf and then see that. And Shmo Li is ook. Samen, gematria Jeshua. En dat is wat is hij ook zei, ook nog. Niemand, ik heb het even, wil een paar van zijn uitspraken gewoon uh, parafraserend zo uh, opgeschreven. Niemand komt tot de vader anders dan door mij. Omdat aan mij is, alleen via mij, Jeshua, kan jij zijn naam ontvangen. De naam van Hashem kan je alleen ontvangen via mij. Waarom? Schmali, zijn naam is aan mij gegeven, aan mij Jeshua is gegeven. Als mijn volk niet zo blind zou zijn, verblind zou zijn door kennis, door hoogmoed, door dat zij zo goed, dat zij zo uitver, uitverkoren zijn, dat zij juist uitverkorenheid van mijn volk, zit juist daarin in Juist in de verbondenheid met Yeshua, duidelijk. Want via, de, via Yeshua kan je verbinden met de vader, kan niet anders. En dan zou geweldig zijn, wat ik in de, in de, uh, in de nachtles, uh, gisteren misschien had ik gezegd, of vorige gisteren he? dat wat zou geweldig zijn als, als ook... Met algehemeen aspect dat mijn volk zou Yeshua zou aannemen, welke wonderen zou de wereld binnenkomen? Hoe zou dan de volkeren der wereld uh, opgelucht raken? Hoe zou vreugde, warmte, liefde deze wereld zou ervaren als dit volk zou? Dat, dat volk, Joods volk, dat als eerste het licht ontvangt. Als eerste, want Yeshua is ook, komt ook uit dit volk. Al dit volk heeft, ieder uit dit volk heeft deze eigenschappen van Yeshua zeer scherp. Elke mens heeft natuurlijk de kracht in zichzelf van Yeshua. Maar dit volk is, is het, het volk Israël is het hoofd van de mensheid. Daarom, alles komt eerst aan dat volk, aan, aan, aan, aan Israël. Ook in Israël en elke mens natuurlijk, maar in het algemeen ook aan hen. Dan zou geen sprake zijn van, van welke crisis, crisis, crisis, welke crisis dan ook. Zo ellende zou snel van de, van de wereld verdwijnen. Maar kijk nou wat hier staat. Kijk nou hoe, hoe, hoe geweldig wat is hier uh, welke, uh, welke onthulling aan ons gegeven wordt over deze naam, over die verbondenheid tussen Yeshua en, de, en zijn vader. En dat, de, dat is ook de uh, Yeshua, dat is de formule wat wij hier zien, de formule van de redding. Ja, redding is Yeshua. En dan we zien dat de redding, hoe is de redding? Dat zijn die vier. Varianten, vier verschillende uh, invalshoeken van het bekijken van het aspect, reding aspect, Jeshua en zijn vader. De vierde, Shlomi, dezelfde Shlomi, mijn naam, die ook Jeshua gematria heeft, dus dezelfde getalwaarde. En dat kan je ook nog op een andere manier, die vijf letters schikken. Shin mem, jude. En dan is het één woord. En Lamet, waf een and ander woord. Dan betekent Shmi, betekent mijn naam. En betekent van wie? Van de schepper, van de vader, van Hashem, van Hawaii, van Jud Keiwaaf. Shmi, mijn naam. Lo betekent aan hem. Dus nu is, vierde is het vierde vanuit het perspectief van de schepper gesproken. Kijk, like, het derde is, is van, van het perspectief van Yeshua gesproken. Yeshua zegt: zijn naam is aan mij gegeven. En nu de bevestiging, de getuigenis komt. De, dat was de getuigenis van Yeshua. Drie, de derde is de getuigenis van Yeshua: van zijn naam is aan mij gegeven. Dat komen we straks allemaal overal tegen bij Yeshua. En de vierde is de getuigenis van Hashem, van de vader zelf, dat inderdaad, dat Shmi, mijn naam, is aan hem, aan Yeshua is gegeven. Zijn vader zegt, mijn naam heb ik aan hem, aan Yeshua gegeven. Want samen, shmi lo, mijn naam is aan hem, maakt ook gematria Yeshua. En maakt ook, gematria, uh, maakt het ook woord shlomi, mijn vrede. Met andere woorden, zegt Hashem, met andere woorden, kom tot hem, mijn naam. En mijn naam is, wat hebben we geleerd, wat is betekend mijn naam shmi? Hoe, hoe mooi Herinner je nog? Hij en zijn naam zijn één. Wat betekent dat? Hij He is het licht, Zeer en als het ware. En Shmi betekent mijn naam. Shmi sh is van het woord Shem, is malchut. Iedereen herinnert nog? Shmi is mijn malchut, mijn Shem is malchut. Betekent Shmi betekent mijn koninkrijk. Mijn Malchut betekent mijn koninkrijk. Ja of niet? Iedereen, we dat geleerd. Shem is, is de naam van, van, ook van Malchut. Dan zegt hij dan Shmi, mijn naam, oftewel mijn koninkrijk. Malchut, mijn koninkrijk, koninkrijk. Dus koninkrijk der hemelen. Heb ik aan hem gegeven? Heb ik aan Yeshua gegeven? Nou hebben we hier. Alle getuigenissen, getuigenissen van Jezus, en getuigenissen van zijn vader. Nou, wat hebben meer? Wil je nog meer getuigenissen? Wie, wie kan nog meer getuigenissen geven? Dat was eventjes uh, over hier over deze naam. Er zijn ook andere dingen, nog dieper. Voorlopig zijn die vier voldoende, maar probeer mediteren daarover. Ik, ik, uh, ik had iets gezegd dat als ik loop met mijn vrouw en mooi weer en we praten over allerlei dingen, gewone dingen, koetjes en kalfjes, over zelfs als mijn vrouw begint over iets geestelijks zeg ik praat en terwijl we wandelen, ik zeg: hou alsjeblieft op, want nu, nu, nu niet zo, maar we doen. Maar wel zachtjes, maar zeggen, mond dicht. Niet op die manier, maar op die manier gaan we niet. In de zin van, in de zin van niet praten nu over de dingen van. De, wat wij zitten nu, de iPhone van in de buitenwereld. Wij moeten dit ontvangen nu. De buitenwereld is ook van de scherm, alles moeten we ontvangen nu. Geestelijke of buitenwereld is allemaal hetzelfde. Er is geen verschil tussen het ene en het andere. Dat is allemaal componenten van het geheel. Wij, mensen, omdat wij kilim zijn, wij, maken allerlei, uh, wij sche maken allerlei scheidingen. Wij maken, zien het. Oh, dat is innerlijke, dat is het uiterlijke, dat is dit of dat is dat. Uiteindelijk moet je komen tot een toestand waar je niet meer weet wat, wat het innerlijk, wat het uiterlijk. Het moet er absoluut het een zijn, net zoals de Hashem één is. In Hashem zelf, in het licht zelf, is er geen verschil tussen licht chassadi, een licht chuchma. Het is de mens die ervaart dit, ervaart dit, ervaart geen smaken van het licht. Maar in het licht zit niets. Zo so ook langzamerhand, ook wij moeten ook zo zijn... Dat voor ons moet absoluut hetzelfde zijn. Als ik loop buiten, dan... De wereld is van mij. Want zoals Yeshua... Zo moeten wij ook ervaren. De wereld, de hele wereld... Is gemaakt voor mij. En ik ben... Verbonden, absoluut verbonden met alles en... In deze wereld. En zo lopen wij op, op straat. Ergens of in een park of zo. En mevrouw als je iets, begint over het geestelijke. Ze zegt, alsjeblieft. Het is nu niet het Kijk nou, ruik right nou die boom. Ruik right nou dat adem in. Kijk nou naar elk bladje wat nu uitkomt. Nog een maandje, dat heb je dat niet meer, zie je dat niet meer. Geniet, kijk naar elk bladje en zie je de schepper zie en je voelt Jezus in elk bladje voel je Jezus. Heb je nog iets anders nodig? Heb je, en, heb je nog, als je naar elk bladje kijkt, heb je nog getuigenis nodig van iemand? Heb je nog bewijs nodig? Alles heb je. En ruik je dat? En dan lopen we ergens daar in het ben, en ergens ben ga rozen, rozen groeien gewoon voor de voortdurend. Dan gaan we dat ruiken. Dat so is absoluut <laughs> geestelijke bezigheid. Dan gaan we zo ruiken. En zij ze, ze gaat het ruiken. Ik ga het ruiken. Dat is een geestelijke waarneming. Maar dan is Yeshua erbij. Is en de schepper is erbij. En vader is erbij. Altijd op deze manier. En niet denken dat alleen je moet afzonderen jezelf. En, en terwijl we zo lopen. Ja, en kijken naar elke ding. Wat wij tegenkomen. Ik zeg het tegen haar ook. Hij gaat ook Kijk alleen naar elke ding wat, of mens of ding wat we tegenkomen. Niet verzonken, worden, verzonken zijn in, in gedachten of ergens anders. Terwijl elke ding wat je nieuw in het nieuw ziet en beleeft en voelt. En met al je vijf zintuigen ervaart. En nog de zesde. De geestelijke. Het geestelijke nog. Als je dat doet op dat moment... Dan op dat moment heb je de eenheid met de schrijf. Eeuwig leven. Dat is wat nodig is. En niet wanneer je zit ergens daar, ergens denken: nou, ik know, ben klaar, eindelijk ben ik klaar met mijn werk. En nu ga ik even kabbala doen. Ik ga er even mee afzonderen. Ga ik me lekker dat? Of ga ik me dat alleen voelen? Voel ik me alleen? Ga ik lekker slapen? Nooit moet je alleen voel jezelf, meer. Probeer nooit je gevoel te hebben dat je alleen bent. Als je gaat naar bed, de hele wereld, voel dat moment, voel elk moment, dan heb je alles, dan weet je niet meer wat het eenzaamheid wat Ik weet niet meer, lang niet meer. Niet lang meer ik weet niet meer, stonig niet meer, ik meer, ik ik weet niet meer, ik weet niet meer, ik weet niet meer, niet niemand, wij zijn niet gemaakt om, om, om, om, om uh, afgezonderd te zijn, aan, maar aan de andere kant moet je wel voorzichtig zijn, kijk goed dat je niet een groepsgeest een ga, groepsgeest gaat aan, aanhangen hebben? dat is die twee dingen die moet je wel aan de ene kant absolute verbondenheid met Hashem aan de andere kant uh, goed kijken dat jij jouw ziel niet uh, verpacht aan iemand anders jij vindt de schepper niets anders en dan zal de hele wereld voor jou opengaan. open gaan open zichzelf gooien en interessant is dat op die momenten wanneer wij lopen zo, en ik denk niet aan het aan Torah en het zit niet aan de zoger het zit niet aan het de denken diep in mijn geest in mijn geest ja, maar alleen maar ervaar zo met al mijn vijf zintuigen. Natuurlijk, geestelijke zit ook daarbij, want verankering moet je altijd hebben van binnen. Dus als je gaat ervaren dingen met je vijf zintuigen, waarbij jij niet verankering, de verankering niet tot, tot stand hebt gebracht, dan is het, het gewoon genieten van, uh, voor jezelf. Eigenlijk. Dus jij geniet van met al je vijf zintuigen nog en die verankering. Heb je ook binnen jezelf, wat ik had ge jullie gezegd, de verankering tussen je zot en je en anders is het, is het anders, anders doe je dat comedy anders, anders doe je net zoals een hondje dat doet, komt ook een beetje te ruiken of zo, van andere dingen, dat is, dat is de, deze wereld alleen. Maar dan, dat is dan geen, geen genoten, geen ware, geen werken, geen ware genot, geen verbondenheid met de wereld, dan doe je dat alleen voor jezelf. Zonder die verankering doe je alleen voor jezelf. Ga je niet vooruit. En dan komt een kater uit, uit dit genot. Ja, so ruiken naar zo'n roosje, Maar daarna wordt het, ben, je, ben je zat. Daarvan. Maar wat ik spreek van een genot dat steeds aanhoudend is. Dat geen einde komt aan dat genot. Dat is alleen wanneer je verankering maakt van binnen. En die verankering, zoals we hebben gesproken in deze les, is die dubbele druk, de gelijkheid van die druk, de gelijke druk van buiten en van binnen. Dan ga je dat echt ervaren, zoals ik jullie vertel. En dan gebeurt er soms, een, in, in de regel vaak gebeurt het iets wonderlijks. Dat terwijl ik niet denk aan het geestelijke, dus niet geconcentreerd ben op het geestelijke, maar op dat soort kleine dingetjes, op blaadjes, ruiken dit, en alles wat buiten mij zie ik als deel, ach, dat deel van mij, deel van de wereld, en ik verbind mijzelf daarmee. Dan opeens komen dat soort dingen, zo zo'n slomie, het woord slomie, komt het voor mijn geest, in de, in de hemel, in mijn hemel, dat ik zie dan een klaar lichte day, dag, zonnetje schijnt hetzelfde. En opeens zie ik dan, in, als het ware in de hemel, binnen mijn hoofd natuurlijk, zie ik dan die brandende letters. Shlomi. En dan die, de Shmoli en Shmilo. Zijn naam is aan mij. En mijn naam is aan hem. Gewoon zie ik die brandende letters. Terwijl ik niet bezig ben met, de, met het. ...op dat moment met, het, met de studie... Met de, ...met de... ...hoe zeg het ...met, uh, met geen vorm van... Ge ...alleen vertel ik aan jullie... ...omdat jullie kunnen toepassen... ...dat je dat weet hoe je dat moet toepassen... ...terwijl geen meditatie... Je, ...de mens is niet gemaakt... ...voor meditaties... ...meditatie is een product... ...goed opbrengen, mijn vrienden... ...meditatie is gemaakt... ...alleen door... De, de, de, de zieke hoofden de zieke hoofden hebben meditatie nodig om, om te vluchten van hun ziekte maar ze kunnen niet vluchten daarvan er is geen meditatie gegeven, welke meditatie is nodig ze mediteren om zichzelf in de reine te brengen of wat, wat, weet ik veel waarmee ik weet niet waarmee, kijk naar elk blaadje ga maar kijken naar een elk blaadje van dat, dat, dat leeft Ga je kijken, maar open je ogen. En raak het aan. Probeer het te, te kijken hoe dat leeft. In elk ding dat leeft. Dat heb je, daar heb je geen meditatie voor nodig. En geen getuigenis, geen bewijs. Ze willen graag met hun hoofd begrepen wat God is. Ze willen Gods beeld maken. En daarom... daarom Religieuze mens zegt steeds, ook, ook die grote hm, uh, religieuze leiders, ook de kerkvaderen bijvoorbeeld, eigenlijk hadden zij over de schepper gesproken, in plaats van de schepper te zien in, op elk bladje, in elke, op elke, elke bol dat leeft. Elk steen zelfs ademt naar het leven. En spreekt over die eenheid, te, over zijn vrede. En, over de en geeft sereniteit en liefde en het eeuwig leven. Zonder enige vorm van meditatie. Begrijp je dat? En geen gebed is voor nodig. Het enige is wat we, ook, we gaan straks ook leren in de nachtles, gaan we leren een geweldig boek van Ari over het gebed. Maar dat is heel iets anders dan wat wij, wij gaan leren over het gebed. Dat absoluut geestelijke, geestelijke woorden, geestelijke samenhang in, in de hele taal, die, zoals die gebeden zijn opgemaakt door de, door de grote vergaderings. In zo'n 500 van voor, voor Yeshua. Of voor het, uh, de geboorte van Yeshua. Uh, en dat waren, waren nog, uh, nog uh, zo'n grote giganten dat die konden, hadden toch verbondenheid uh, met het hogere. En dat zal alleen ons helpen om fijner, dieper te begrijpen... Uh, de structuur... Van de, van de wereld... en om ons dieper... Te, uh, te kunnen... of dieper... om ons op een... hogere wijze... te verbinden met... Yeshua en via Yeshua... met zijn vader. Daarom is het absoluut... geweldig wat wij gaan doen. We gaan niet leren van... Uh, hoe moet je dat uh, iets alleen van binnen we gaan niet leren hoe dat die doosjes wat de draagt op zijn hoofd hoe, hoe die doosjes uh, vierkant hoe moet, dat, uh, hoe moet het allemaal eruit zien hey, ik herinner me in het Almodacademie dat ze gaan zo met zo'n stangencirkel stangen, zo'n meet instrument stangen ja? zo'n zo meetinstrument daar gaan ze dan uh, meten ...of dat vierkant is of niet... ...en dat is een heilige... Dat is in, ...in hun ogen is een heilige... ...heilige bezigheid... Heilig. ...ze gaan dat meten precies... ...dat moet Pietje precies zijn... ...dat heeft niets absoluut... ...niets te maken... eigenlijk niets te maken... ...met het heilige... ...en ook dat... dat, dat ...de mantel, dat de gebedsmantel... ...dat het op de vier eindhoeken ...van de... ...gebedsmantel... Moeten dan zo'n draad. De schouwdraad dan aangehecht worden. En dan moet het zo. 2 centimeter hier. Dan 3 centimeter daar dan En dan het moet het met de precisie van. 5 micron, 5 micron, Dus niet millimeter. Maar erg precies moet. het precies zijn of dat. Anders is het niet heilig. Anders is het niet kosher. Dat is niet. Dat helpt geen hond. Duidelijk. Dus wij gaan leren. Echt het gebed dat ons. Zal in staat stellen om dieper te begrijpen. Jeshua en, en via hem zijn vader. Ik wil u nog een keer benadrukken. Probeer deze, al die vier varianten van deze namen. Van deze combinaties van woorden goed uh, doordrongen worden. Dar, dar, dar, uh, door de, de darmen. Dat jij ja het ook visualiseert. Hoef niet, maar de, de letters mag je wel visualiseren. Dat jij ja het zo so vaak kijkt naar en zo so diep en kijkt naar all die alle dingen en telt al die, die samenstellingen. Want het is alleen maar, ik heb het alleen maar aangegeven, alleen maar de topjes. Ziet hier enorm veel diepere geheimen. Dus iedereen ziet het. Dus in wat Jeshua schreef, kijk nou hele in the whole Brit hadasha. Sit all of them all here in the name Shlomi. In the name Yeshua in the name Shlomi it's the same name. Yeshua and the name Shlomi my friend is the same name. All this is the hele Brit hadasha sit here in essence here. And dat jullie zullen zien, dat jullie zullen begrijpen waarvan dan put ik onze lessen niet uit boeken, want er zijn geen boeken om daarover te praten, maar uit heilige letters en uit de naam van Yeshua en de heilige geest. Zullen we een beetje Brit Hadasha doen? We gaan dus de pagina naar de pagina 8. We hebben nog even één, laten we één uh, vers doen van de nieuwe perk, pagina 8 nog steeds uh, de perk perk ge, perk 8, en de, de, de eerste zin of het eerste uh, uh, vers: waar <speaking> het min haar, iedereen zegt het iedereen heeft het voor zichzelf. Wanneer het min haar, acharaf, hamon, am, raf, en hij, Yeshua, uh, vajered, betekent, hij daalde af, en hij, dat is Yeshua, hij daalde af van de berg, hij daalde van de berg af, vajerleg, en hij ging, ach, en vaj, vajerleg, acharaf, en achter hem, aan ging, de hele meen, grote menigte. Goed, het, de, het Nederlands is niet belangrijk. Ik probeer dit te, te vertalen zo uh, letterlijk mogelijk. En de hele menigte, grote menigte, ging met hem, ging achter hem na. En nog één zinnetje, we hebben nog de tijd. Het vers 2. En nu goed kijken naar die woorden. Wegené is met Sora. Ba. De, vo ba, de volgende regel: we hulo, wijomar Adoni imkirze tochaelni En nu goed goed concentreren, absolute concentratie, nog meer dan toen je hier binnenkwam. En probeer alles te geven en goed te kijken naar de Hebreeuwse letters, want hier komt uh, onthulling. De onthulling komt ook de eerste keer ooit. Let op. Wehinei, en zie hier. Gewoon eerst een gewone vertaling. Wehinei, en zie hier. Is met een man. Met, met betekent melaatse en melatse man. Ba kwam bij hem. De volgende regel we daar geloo. En knielde voor hem. Niet knielde, maar viel voor hem neer. yomar hij zei: Adonie, mijn Heer. Indien jij zal willen, toch zal jij mee kunnen daarin. Jij zal mee kunnen reinigen. En nu, dat is een woordelijke vertaling, en misschien ook klassieke vertaling, doet het niet toe. En nu kijk wat de hele taal zegt, wat je kan nergens vinden in geen commentaren, geen vertalingen van, geen nieuwe testamenten van elke taal, van welke editie, dan ook kan je dat niet zien, omdat het alleen maar in de helige taal is, en dan moet je ook weten hoe te leren, hoe te zien dat. En dat kan je niet zonder uh, speciale voorbereiding. Let op. Wegenij is met zora. Metzora betekent melatze. Ja, Dana? Melatze. Dat betekent, en, uh, uh, zoals in de Torah wordt gezegd, iedereen dus weet wat melatie is. Melatie betekent dus iemand die dan, iemand kan zeggen wat melatie is, wat zijn de, de tekenen, wat, ze, oh sorry, wat zijn de symptomen van een mens die melatie is. Die van buiten ook, die, die zijn huid is, huid gezworen is. En de uh, uh, witte armen, weet je, van helemaal net als sneeuw, zo zie je dat. Dat is dan de, de Torah spreekt van de Melaatse. En natuurlijk, men denkt wel dat men, dat men spreekt alleen van het lichamelijk Melaatse. Maar de Tora spreekt niet van lichamelijke Melaatsheid. Dat het Melaatsheid was, uiterlijk, dat is het gevolg van... De innerlijke melatheid. Iedereen begrijpt dat? De Torah spreekt van de innerlijke melatheid, En dat hij van buiten nog melaatsheid had. Als voor dat door de doktoren en door andere mensen gezien kon worden. Dat is een andere zaak. Maar dat is dan het gevolg van zijn innerlijke melaatsheid. Hoe kunnen we zien dat hij innerlijk melaats, melaats was? Dan, het is jouw moedertaal. Dan kijk nou goed naar het woord uh, Metzora. Huh? Tsar. Tsar? Ra. Oké, iedereen kijkt naar het woord. Dus Dana zegt, dat is, <coughs> zit wel daar in het woord met zora. Goed, zit het woord tsar. Tsani, dus tsani met een res, woord tsar. Tsar betekent, ja? Eh? Vijand. Tsar betekent vijand. Heer goed, Dus goed. Hey, Kijk, moet je weten, onze lessen zijn. Niet een, een, een iets dat, dat, dat iemand een lector of zegt, iemand is een, een hoogleraar iets zegt. Wij, wij hebben, ik, heb, ik heb gezegd. We hebben een vorm van uh, het moet een gezamenlijk zijn. Dus het wordt goed opletten, dat wordt met Torah, gemelaatse. Wij, wij zoeken naar de innerlijke meldsheid van in dat in deze in dit begrip van het de Zora. Uh, zij zegt dus, Dana zegt dat het Zadi met R Word woord betekent een vijand. Oké, okay, ja goed. We hebben al iets. Het betekent vijand. In de mens zit tsar. Ja? Dan hebben we nog een andere. Uh, Luba had gezegd. Mevrouw had gezegd. Ra. Ra betekent kwaad. Res. En ayin betekent kwaad. Oké, okay, we hebben al twee begrippen die wijzen erop. Dat op de innerlijke melatie betekent de innerlijke uh, dat de mens kwaad, door kwaad wordt geleid dus we hebben Tsar hebben, hebben we de vijand en dan hebben we hebben dan Ra en we hebben kwaad en kan ook nog iets anders zijn Dat hele woord zoals het staat op zichzelf heeft ook de betekenis al klaar voor ons let op met Zora, dat zijn twee woorden kan je verdelen in twee letters de eerste twee letters en de laatste, de twee letters. Dus, matzo, matzo ra. Als je dat verdeelt in twee, betekent, matzo betekent, het bevindt zich in hem, en ra, kwaad. Dus, het woord met so ra, het woord melatse, is, vert, woord, is de, de ware vertaling van het woord melatse, is dat uh, het kwaad bevindt zich in hem. Duidelijk, dat is, het, dat is niets anders. Dus melatze betekent dat de mens zit tot aan zijn oren in het kwaad. En uh, alleen maar geleid wordt, ja, gevoed wordt alleen door zijn eigen kwaad, boosheid. Kwaad, boosheid. Daardoor, dat is de toestand, dat is de geestelijke toestand, toestand. Van Melaatse. En wat hebben wij geleerd van Yeshua? We hebben nog alleen één minuut nog te gaan voor onze les. Wat hebben we nu een, in één minuut? Wat kunnen we nu nog zeggen? Wat hebben we ge geleerd van Yeshua? Yeshua had Melaatse, de Melatzen had hij genezen, ja of niet? Wat had hij genezen nu? Onze mijn vrienden, wat had hij? wat hij, wat hij, nu weten wij we wat Melaatse is. Innerlijke Melaatse betekent. Kwaad, het kwaad, is dat het kwaad regeert in de mens, bevindt zich in de mens, betekent dat Yeshua geneest de mens van zijn kwaad dat zich in de mens bevond. Nog een prettige af.